In 800 Amerikaanse steden zijn mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de wapenwet. In totaal deden er honderdduizenden, vooral jonge Amerikanen, mee. Een van de betogers was de negenjarige kleindochter van Martin Luther King. Aanleiding voor de demonstraties is de schietpartij vorige maand op een school in Parkland in Florida. Daarbij vielen 17 doden. De afgelopen weken is er vaker geprotesteerd tegen de wapenwet, waardoor het aantal Amerikanen dat strengere wapenwetgeving wil is gestegen.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 De winnares van het allereerste Eurovisie Songfestival is overleden. Het is Liz Assia. Ze won in 1956 namens Zwitserland... met het Franstalige refrain. Aan de eerste editie van het Eurovisie Songfestival... deden zeven landen mee. Na het winnen van het Songfestival heeft ze geen grote successen meer gehad. In 2011 waagde de inmiddels hoogbejaarde zangeres nog wel een poging... om Zwitserland op het liedjesfestival in 2012 te vertegenwoordigen. Maar ze kwam niet door de nationale finale als het jaar was 94 jaar. Het weer vannacht blijft het grotendeels bewolkt. De temperatuur daalt naar 1 tot 4 graden. Ook overdag bewolking, af en toe motregen... en het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het Journaal. NPO Radio 1. BNN Journaal. Een hele goede morgen. Kunnen jij en ik in 2018 nog een oertaal leren spreken? Een taal die onze voorouders duizenden jaren geleden spraken. Radiotalent Simone die heeft het geprobeerd... en het resultaat daarvan dat hoor je deze morgen. Verder is de stad Utrecht niet meer veilig. Althans, dat is de grote angst van Radiotalent en razende reporter Leonie. Zij onderzocht een nieuw café in Utrecht... En ik heb live muziek voor je deze morgen. Sascha van Loenen maakt prachtige jazz. En uh, hij staat aan de vooravond van een uh, totaal nieuwe richting in zijn carrière. Maar voor ons maakt hij nog één keer een uitzondering. En uh, speelt deze morgen een moppe jazz hier bij Radio 1, het, is het programma van Risa. Maar dan uh, met Thijs. When it makes us feel Call it love. En uh, daarvoor Creedence Clearwater Revival. en I heard it to the grapevine. Risa met Thijs drink. Ja, er is vannacht een uur uh, van ons afgepakt. <laughs> ik voel het al een beetje. Ik wil het een beetje voor je goedmaken. Daarom heb ik hele relaxte live muziek voor je geregeld. Sascha van Loenen die is bij mij in de studio. Hij is begonnen als jazzmuzikant. Hij is nieuw talent. Hij komt uit een uh, ontzettend muzikale familie... Hij heeft zijn familie ook meegenomen. <laughs> Dat is ook bij yes. mij hier. Hij speelde met het Van Loenen trio. Bijvoorbeeld het nummer Minor Swing. Dat klinkt zo. Oops, Dat is heel lang geleden dit. Hoe lang geleden is dit? Ja, Zes jaar of zo. Okay. Nou, dat klinkt nog prima. Je hebt uh, je broer en je vader meegenomen. Met z'n drieën zijn jullie het Van Loenen trio hè? Ja. Ja, nu uh, Swinging Guitars heet het nu. En uh, jij hebt besloten om, om dit soort muziek eigenlijk achter je te laten. Hè? Om een nieuwe richting in te slaan. Jij noemt jezelf Marth Ultra ja. tegenwoordig. Ja, dat is, uh, dat is een nieuw project voor mij. Ik uh, ben begonnen met een beetje hip-hop. Want ik merkte dat als ik zeg maar zelf gewoon iets ging maken... dat dan uh, een beetje de hip-hop-achtige beats en tracks toch het vetst waren. Vandaar dat je ook zegt, dit is al lang geleden. Je bent al een stap verder. Ik doe dit nog steeds. Ik zie vader nee knikken. Maar de vader en broer, doen die ook mee met de Niet. Nee, dit is echt mijn solo project. Dan ben ik meer de producer in plaats van in een band. Je broer met gitaar, vader met gitaar. Jullie komen als ik zo zie, kom je uit een ontzettend muzikale familie. Hoe was dat vroeger thuis? Ja, ja, te gek. Je ziet je vader lachen. Mijn ja. vader denkt, dat valt wel mee. Ja, ja. En hoe was dat? Ja, dat was leuk. Kijk, ik bedoel, voor mij was het heel normaal. Uh, maar ik denk dat wel... Kijk, we hebben heel veel muziek altijd uh, om ons heen gehad. Dus dat heeft heel veel geholpen bij mijn muzikale ontwikkeling. Wat voor muziek was er, was er om je heen? nou Van alles. Van uh, klassiek tot Frank Zappa... tot uh, flamengo-gitaren... Japsie Als je jazz. zegt Flamengo gitaar, dat vat je dat ik net hoor hoorde, dat doet me een beetje Spaans aan. Kan dat kloppen? Ja, dat, uh, het zit een beetje allemaal in dezelfde straatje natuurlijk om ja. gitaarmuziek. Dat is mooi. Hey, um, jullie gaan een uh, nummer doen, nu live op Radio 1. Just a Thursday. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Ja, dit, uh, dit nummer heb ik geschreven op een donderdag. Nou, we gaan, we gaan er naar luisteren op ja. deze zondag. Kun je het misschien veranderen in Just a Sunday? Dat is ja. misschien leuk. Is dat ingewikkeld? Nou ja, ik denk dat, uh, dat we voor deze ene keer dat wel... Uh, Thursday, wel kunnen, Sunday, hetzelfde ja. aantal lettergrepen. Ja. Nou ja, gelukkig wordt er een... De een de en als deze hippoparties moet je kunnen improviseren. <laughs> ja, jazz ook natuurlijk, hè. Ja, dit ja, is goed, komt goed. Hier is het uh, Van Loenen Trio. Sasje Van Loenen heeft trompet erbij gepakt. 1, twee, 3, Sasha van Loonen, broer uh, Gino en uh, vader uh, Dick. Zometeen nog een uh, nummerje doen? Ja, ja zeker. Ja. Lekker, hoor. Het is Radio 1, Risa met Thijs en uh, Jack Johnson. Sitting, waiting, wishing. Well, I was sitting, waiting, wishing you believed in superstitions Then maybe you'd see the signs The Lord knows that this world is cruel And I ain't the Lord, no, I'm just a fool And I loving somebody, don't make them love you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 about the twist of it.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 En, uh, sitting, waiting, wishing. Dit uh, radioprogramma wordt gemaakt door uh, nieuwe radiotalenten. Die zitten in uh, de BNN Vara Academy. En een van deze talenten heeft een uh, opvallende angst. Talent Leona is namelijk bang dat katten de wereld gaan overnemen. Op uh, onze redactie uh, loopt zij uh, continu met een uh, checklist. Een lijst waarop ze kan, ja, waarmee ze eigenlijk kan controleren... of katten in de omgeving haar willen vermoorden. Nou, op de redactie is geen kat te zien. Maar toen Leona hoorde dat Utrecht met een kattencafé komt... Ja, toen toog ze daarop af, gewapend met haar checklist. In Utrecht wordt er een nieuw kattenbolwerk geopend. Een kattencafé. Nou weet elke katteneigenaar dat een kat geen eigenaar heeft, maar slaven. Weet je, ik denk echt dat katten uiteindelijk alleen maar op zijn om ons zo snel mogelijk om te leggen en dan de wereld over te nemen. Ik heb zelfs dus een checklist gevonden waarmee je kan controleren... of katten ons willen vermoorden. Dus ik zit nu in kattencafé Kopjes in Amsterdam. Ik zal ze voor zijn. Ik ga even check of wij wel veilig zijn in zo'n soort omgeving. Checkpunt 1. In een hoekje zitten en staren. Nou, er zitten hier echt superveel hoekjes vanuit waar ze kunnen staren. En dat doen ze ook. Dat is, uh, echt heel creepy. Oh, wacht. Deze slaapt. Uh, misschien is het een afleidingsmanoeuvre. Check 2. Is kneden. Als een kat aan het kneden is, is hij helemaal niet leuk het comfortabel aan het maken. Nee, nee, nee, nee. Hij is aan het checken of je nogal vitaal bent. Nou, ik zie dat een kat hier dat aan het checken is bij iemand. Check 3. Staarwedstrijd. Ik weet niet of ik iemand beledigd heb of zo, maar één kat is hem al de hele tijd aan het Staren. Ik moet blijven terugkijken. Ik moet laten zien dat ik dominant ben. Nou zit ik hier al een tijdje en ik heb dus genoeg bewijs. Katten proberen ons echt te vermoorden. Ik ga zo meteen heel voorzichtig het pand verlaten en hopen dat ik nou niet op de lijst sta. Je lippen zijn zacht, je adem is heet. Ah, oh, ik ken je al lang, maar we zijn hier nooit eerder geweest. Ah, oh, ik heb naar je verlangd, ik heb je gedroomd, Maar ik had geen idee dat jouw hart in hetzelfde ritme klopt. Kan ik nog naar buiten met je? Laten zien dat ik je heb. Ah, oh, want ik wil niet dat je hoort Waar ze in je berg? Als ze zien dat ik een diamant in de appels. Ik ben mezelf niet mee door jou. Helemaal ik Je helemaal onze wolken van binnen. Jij weet precies waar ik van ga. Dit is hoe het voelt om te winnen. Ik zou wel een gat in de lucht willen springen. De teken bedekt, alles van net, wie wil ik zijn, ah, oh. jouw silhouet, bij me in bed, ik kan er niet bij, ah, oh. de toon is gezet, ik wil niet meer terug, want dit is wat er al die tijd, al speelde tussen ons, ik ben niet zo geslepen als de rest, vanuit elke perfecte perfect, kan het zijn dat Namand in heb, oh. Ik ben mezelf, niet meer door jou. Helemaal op je. helemaal onze wolken van binnen. Jij weet precies waar ik van hou. Dit is hoe het voelt om te winnen. Ik zou wel een gat in de lucht willen springen. Eén, zo, één nacht, één zijn met jou. Ik ben mezelf niet jou. Helemaal je, helemaal onze wolken van binnen. Jij weet precies waar ik van haal. Dit is hoe het voelt om te winnen. Ik zou wel een gat in de lucht willen springen. Nielson, hij is terug. En uh, daarvoor werkte hij met een setje hele goede producers. En daarom klinkt hij nu anders: Diamant. Het is Risa met Thijs deze morgen. Risa die is op vakantie. Volgend weekend is hij er weer. Van aap naar mens. En van een uh, sierlijke staart naar een platte bil. De mens is door de jaren heen natuurlijk behoorlijk veranderd... en uh, geëvolueerd tot uh, wat wij nu zijn. Maar evolueren wij nog steeds? Ik vraag het Dick Roelofs. Hij is een moleculair ecoloog en uh, onderzoeksgroepsleider aan de Vrije Universiteit uh, van uh, Amsterdam. Hij heeft samen met uh, Nico van Stralen een boek geschreven over dit onderwerp. Dick Roelofs, goedemorgen. Goedemorgen, hoi. Ja, om maar gelijk met de deur in huis te vallen, uh, evalueren wij nog? Um, ja, volgens uh, ons wel, inderdaad. En, uh, alleen is het wat minder spectaculair als uh, de voorbeelden die jij noemt. Maar we uh, veranderen nog steeds. Maar we hebben en, geen start meer. Nee, precies. En die komt ook niet meer terug. Dus eigenlijk. Nee. Nee, nee. Dus... Kun je voorbeelden geven waaruit blijkt dat mensen dan nog steeds evolueren? Want ik was een beetje verbaasd. Want um, voor mijn gevoel zijn we er toch redelijk af. Um, ja, ik, ik, we, we hebben het idee dat we nooit af zijn. Um, eigenlijk gaat evolutie over aanpassen aan ja toch een uh, een veranderend uh, milieu en uh, ons milieu verandert natuurlijk het wordt warmer op de op de aarde uh, dus we zien al in in in in kenmerken um Bijvoorbeeld uh, ons cholesterolgehalte neemt af oh. uh, over, de, over generaties. En dat, ja, dat klinkt niet heel spectaculair, maar uh, ja, dat, dat zijn wel, uh, wel kenmerken die veranderen over, uh, over de tijd heen. En uh, we zien dat we daardoor beter worden. Heb je nog een voorbeeld? Dus het cholesterolgehalte gaat omlaag over de generaties heen. Wat nog meer? Ja, um, ja, dat is ook heel opmerkelijk. Vrouwen blijken uh, kleiner te worden. Um, en mannen juist een beetje groter. Uh, dus dat, is ook, dat zijn ook een paar kenmerken. En uh, verder, onze uh, bloeddruk neemt ietsjes af. Dus het, het gaat allemaal een beetje om fysiologische uh, om kenmerken. Ja, maar, maar dit zijn allemaal goede dingen. Is het dan zo dat... Oh, generatie op generatie is, uh, uh, is gebleken eigenlijk. Misschien een beetje gek. Maar dat, dat je een voordeel hebt als je laag cholesterol hebt... Uh, of als je als vrouw iets kleiner bent... of als uh, je bloeddruk niet te hoog is. Is dat dan zo dat je voordelen hebt gehad... en dat je daardoor beter, makkelijker hebt kunnen voortplanten... betere kansen hebt... Ja, dat is precies. Dat uh, dat klopt helemaal. Dus, ja, um, goed ingelezen ben ik, hè? Vind je, vind ja, je ja, ja, evolutie gaat gewoon even om, uh, <laughs> ja, ja, ja, gewoon uh, een, een, een een een optimalere. Conditie. En daardoor krijg, je beter, uh, daardoor krijg je meer kinderen. En daardoor, nemen jou, uh, daardoor worden jouw kenmerken ook in meer kinderen overgedragen naar de volgende generatie. Ja, dat, dus, uh, dat, dat is het hele principe van evolutie eigenlijk. Dat, dat is helder. Uh, je hebt er met een collega een boek over, over uh, geschreven. Dus uh, als mensen daar meer over willen weten, er is een, uh, is een heel boek uit met de titel Evolueren wij nog? Uh, uh, ja. even, een, even een blik op de toekomst. Op welk gebied kan de mens nog meer uh, evolueren wat, wat jullie betreft? Um, ja, ik denk dat, dat de, de invloed van de evolutie juist een beetje gaat afnemen. Of steeds meer gaat afnemen, omdat onze medische zorg gewoon steeds beter wordt. Uh -huh. Waardoor de, de verschillen die optreden eigenlijk wegvallen. En daardoor heeft uh, ja, selectie minder, um, ja, minder vat op de mens. Maar dat geldt voor um, de westerse wereld natuurlijk. Dat geldt niet ja, voor uh, ja. alle continenten, denk ik, evenveel. Maar even nee, een kritische en, vraag, maar... Ja. Even... nee dat is ook zo en uh, ik denk ik denk dat um, ja, als we kijken naar uh, resistentie tegen ziektes dat uh, dat er in landen waar dan de medische zorg niet zo goed is zou zou dat een kenmerk zijn waarop we nog kunnen um, evolueren en veranderen ja. um, en niet zozeer in de westerse maatschappij dan, maar dan meer ja. in, uh, dus in, de, in wat meer ontwikkelende landen. Het ja. helder, dus in sommige landen moet gewoon de gezondheidszorg evolueren. Dat is <laughs> een mooie conclusie. ook. <laughs> ja. Dick Roelof, moleculair ecoloog, werkzaam aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En co-auteur van het boek Evalueren wij nog. Fijne zondag. En evolueer ze. Oh, is al weg. If you wonder, and you're the sunshine of my life. Risa met Thijs Maaldrink. Dit uh, radioprogramma wordt uh, gemaakt door uh, nieuwe radiotalenten van uh, de BNNVARA Vara Academy. En uh, ja, die talenten, het zijn stuk voor stuk uh, schatten allemaal. Ik kan, niet, ik kan niet anders zeggen, maar iedereen heeft wel iets uh, bijzonders. Leona, die hoorde je net, die uh, denkt dat uh, katten de wereld gaan overnemen... Uh, en Mai die heeft dan weer een rampzalig liefdesleven. Elke maandag op de redactie dan, uh, vertelt ze ons daar allemaal over. En wat mooi is, uh, ze gebruikt haar rol als verslaggever... om dat uh, liefdesleven wat uh, meer de goede kant uit te sturen. En dat is dan weer leerzaam uh, voor iedereen die een partner zoekt. Ze test uh, verschillende datingstijlen. Deze week heeft ze de moed verzameld om YouTuber Peter de Harder mee uit te vragen. Dat is ja, voor haar, haar ideale man eigenlijk. En Peter de Harder die is ook wel bekend als Petrus. Uh, hij maakte laatst een documentaire waarin hij uh, liet zien... hoe je in drie maanden een uh, onderbroekenmodel kan worden. Ik wil drie maanden lang een strak voedings- en trainingsschema volgen... van een mannelijk onderbroekenmodel Om vervolgens te passeren bij een echte shoot. Ja, de docu van uh, deze YouTuber is viral gegaan ook. En Petrus die wilde graag op date met uh, mijn redacteur Mai. En uh, dat ging zo. Redacteur Mai. Op zoek naar de ware. Baby. Peter. What? What? Hoi. We hebben gewoon een date. We gaan gloogolven. Oh shit, nee. Ja, ik dacht van, ik moet het wel serieus aanpakken. Uh, het is de eerste keer dat ik eens een date heb georganiseerd. Ik voel me vereerd. Ik voel me ja? vereerd, ja echt. Het eerst gewoon iets actiefs doen. Goed, ja, ja leuk. Zo. Oké, okay, laten we gaan. Wat een mooi jurkje heb je aan. Dankjewel, het ik de, heb de, helemaal de opgetut. Radio. Is het op ja, op de radio. Ja. Want mensen, jullie zien niet, maar het ziet er prachtig uit. Ik word nu een beetje ongemakkelijk. Waarom? <laughs> Omdat ik niet zo goed tegen complimenten kan. Ja, dan moet je zeggen, je je bek. Super <laughs> kutjurk die ik aan heb. Oh, nee, dit kan toch niet? Ja, maar ik wou rustig aandoen. Oké, okay, nou, yes. Ik heb... Uh... Vijf keer. Nee, dit is ja, een dat Ja, inderdaad. Mensen. <laughs> Ze dachten ik kut was, maar we, de bal is nog, zeg maar, nog meer terug dan oh, toen ze begon. Nou, ik wil natuurlijk dus weer niet verpesten. Maar ik heb dus gewonnen. nu noemt het toilet. Uh, ik wacht nu even op de gang. Maar hij vertelde me net dat hij nog graag met me een drankje wil doen. Ik ben benieuwd waar we naartoe gaan. Ja? Ja, toch. Oh, hier. tof, dankjewel. Hé, hey, maar we hebben uh, ja. hem net gemist, Kof. Hoe voel, hoe voel je dat? Leuk, vond heel ja? leuk, ja. Is, is het ook voor jou anders dan een vrouw als je een date regelt? Anders... Ja, op zich wel, maar ik sta er gewoon niet meer zo van te kijken. Ik ben echt best wel. Ja? Ja, ik, ik, ik, probeer, ik probeer mezelf echt te trainen dat ik zo van, van niks opkijk. Nou heb nu nee, met mij een idee. maar heb jij een bepaald type of zo? In principe mijn types. hij is klein. Bruin haar bruine ogen. Ik heb een exacte beschrijving voor jou genoemd. Ik probeer hem op zich van minder uh, minder op types te vallen. Minder op types te vallen, ja. Heb dat, ik is, ook. dat is soort slechte eigenschap voor mij. Ja. Zit je gewoon niet te proosten? Sorry, <laughs> Dat is... ik ben niet gewend om te, te dineren bij een een mooie dame. <laughs> ik kon hier zo slecht tegen. <laughs> Sorry. Maar ik, ik drink, bij drinken is het vaak een ding. Bij zeg maar sparrot is het geen ding om te proosten. Maar... Nee, maar. Proost straks twee keer voor je. Ja. Wil je nog iets eten? Ik hoop niet heel veel. Dus als ik iets wil, dan wil ik echt meer dit. Jezus. Deze. Ja, we gaan geen instagram chickie 5 spelen. Die gaat niet alleen om onze sojabons te kauwen en zeggen: Mmm, lekker. <lacht> Dat werkt niet uh, hier. Uh... Hij is dit fit, go Ja, ik pas me aan aan jou. <lacht> <lacht> maar hé... Hey, uh... Je bent natuurlijk uh, bekend. Is het dan niet voor jou veel makkelijker om meisjes te krijgen? Ja, maar niet de goede meiden. Nee? Nee, ik vind het wel jammer dat... Ik, ik vind het zo leuk om mensen te ontmoeten die niet weten wie ik ben. Ik kan me voorstellen dat het lastig is hoor, om te daten met iemand... Uh, ...die eigenlijk misschien jou leuk vindt als wat hij ziet of zo. Ja. Maar trek jij die conclusie of merk je dat gewoon echt? Ja, dan merk je hoe iemand ja? zich gedraagt. Ja. Wat moet een perfecte vrouw volgens jou echt hebben. Iemand die gewoon echt zelfbewust is, vind ik yeah. belangrijk. Iemand die gewoon eerlijk is transparant. Is, eerlijk naar zichzelf namelijk. voornamelijk. Nou. Hoe vind je het gaan? Ik vind het goed. Ik vind het, ik vind het hartstikke leuk. Ja? ja. Nee, maar... Hoe vind jij het gaan? Nee, maar ik vind het echt oprecht heel leuk. Omdat, uh, het is, ik, moet, ik moet je er echt op bedanken, want het is echt een tijdelijk zo'n leuke gehad. Nou goed, we lopen ook nog zo arm in arm. Het is lang geleden voor mij dit. Ja? Ja. Heel goeie, ik heb echt een leuke avond gehad. Ik ook een leuk. Ik, ik, maar, ik zou oprecht... Ik willen dat ik minder moe was en minder druk was. Dat was, het, dat was het. Dan? We het het. Lang volgaan met elkaar. Ja. Dan. Dankjewel. Nou, ik ben thuis. Ik ben Peter over een paar weken terug. Deze tijd was wel iets waar ik ontzettend enthousiast over ben. Of dat wederzijds is, dat weet ik nog niet. Redacteur Mai. Op zoek naar de waarheid. Risa met Thijs Maldrink. En ik heb fijne gasten hier in de studio van Radio 1. Sascha van Loenen is bij mij. Hij is uh, muzikant. Hij speelt uh, trompet. Hij is hier met uh, zijn vader en met zijn uh, broer. Dick en uh, Gino. Hij, uh, ja, hij maakt het jazz, maar hij slaat een nieuwe weg uh, in. Um, hij gaat iets uh, nieuws laten horen. Hij gaat iets nieuws spelen. Um, want er is nog iemand bijgekomen. Behalve vader en broer. Ook uh, zangeres Marjolein. Maar Zaku is bij mij hier in de studio. Ken je misschien nog wel van uh, The Voice Kids? Uh, ze kan fantastisch zingen en dat gaat ze zometeen ook doen uh, met Sasha. Liquid Spirit van Gregory Porter gaan jullie uh, yes, coveren. Yes, klopt. Um, je hebt in The Voice Kids gezeten. Je had een, een hitje ook te pakken in Finland. Hoe heb je dat aangepakt? Ja, Hoe dat ben was, je in Finland terechtgekomen? Uh, dat was een beetje een gek verhaal. Ik, uh, ik had een optreden op de Music Fair. Dat is een uh, grote muziekbeurs in de, in de jaarbeurs in Utrecht. Uh, en daar in contact gekomen met producers uit Finland... en toen een beetje via Skype en zo alles, ge, alles geregeld. Uh, en toen op een gegeven moment was er een nummer uit... en die ging eigenlijk in de Spotify-list op Spotify... Ja, wel, wel goed eigenlijk. En, maar, en hoe kan, kan het dan dat die dan specifiek in Finland ja, groot is geworden? Um, nou, het waren Finse producers. Dus ze hebben het vooral in Finland heel veel gepromoot. Ja, ja, dus um, de... En daar ook uh, de viral lists en zo ja, benaderd. Ja. Dat heeft dan met promotie ook te maken. Ben jij bekender in Finland dan in Nederland? Uh, nee, zo zou ik het niet zeggen, denk ik. Want ja, anders moeten we deze uitzending even doorprikken naar Finland natuurlijk oh ja, ook. Ja. Dat ze daar uh, <laughs> <laughs> een idee hebben dat ze iets. Uh, iets missen. <laughs> um, Zomaar gewoon uh, gaan luisteren. Liquid Spirits, drum reporter. Ja, nee. uh, hebben jullie nog een speciaal sausje overheen gedaan? Wat is wat maakt het anders dan het origineel? Hmm. Nou, we gaan het sowieso akoestisch doen. Ja, dus dat, dat is dus, anders. Uh, dat is een, al iets anders. En uh, ja, een beetje de, de gypsy vibe, denk ik. Dat dat wel uh, door. is. Uh, een vrouwelijke vrouwelijke stem erop. Ja, met een vrouwelijke stem. Je hoort Sasha trouwens. Uh, ik sprak eerder al uitgebreid met jou. We gaan lekker spelen, ja. jongens. Hier zijn uh, Sasha van Loenen en uh, Marjolein Marzako. Onre ride the river, let the damn water be. There's some people down the way that's thirsty. So let the liquid spirit it free. Wauw, mm, wow, applaus! applaus. Yeah. Heel tof. Sasje van Loenen en Marjolein Marzaku met een cover van Liquid Spirit. Fantastisch. Super leuk dat jullie hier live wilden komen spelen en yeah. zingen. Dank je wel. Dank je wel. Het is dus vroeger zondagochtend Radio 1 Risa met Thijs. En uh, listen be nu. Save me. you're the only one that could save me. Oh, save me. Please save me. You caused the Listen be and uh, save me. Het is uh, 25 maart en dat is uh, Nationale Wafeldag. De wafel wordt ook wel uh, de harde neef van uh, de pannenkoek genoemd. En die wordt op allerlei manieren gegeten. Maar de wafel heeft nog veel geheimen voor ons. Mijn redacteur Joris, die ontrafelt ze. Hij vertelt je alles dat je moet weten over de wafel. En dat doet hij in 60 seconden. 60 Seconds Subject. Start the Countdown. Wafels heten in het begin der tijden helemaal geen wafels. De Grieken noemden ze namelijk oblio's of wafers. Wow. De oblio wordt in de 13e eeuw de wafel. Een smid had twee bakplaten met een bijengraadpatroon gesmeed... en hiermee wafels gemaakt. In het oud betekent het woord waffelen letterlijk een stuk bijengraad. Dus is het afgeleid naar wafel. Ah. Het allereerste recept van de wafel was geen in de 14e eeuw. Het stond in een manuscript dat Le Manusier de Paris heette... De grootste wafel ooit was een stroopwafel gemaakt door stichting Gouda Oost. Op 29 juni 2013 maakten ze een wafel van 50 kilo met een diameter van 2 meter en 47 centimeter. Oh my god. Wafels zijn niet alleen goddelijk lekker, nee... ze hebben ook nog eens het eerste paar sneakers van Nike geïnspireerd. Sneakerontwerper Bill Bowman zag zijn vrouw bezig met een wafelijzer... en bedacht op deze manier dat het patroon van dit ijzer... perfect voor de zool van de sneakers zou zijn. Oh damn! Van de schoenenwereld tot wereldrecords, de wafel doet overal mee. Een man genaamd Patrick Bertoletti heeft namelijk een wereldrecord... voor het eten van de meeste wafels gezet. Hij heeft 29 wafels binnen 10 minuten naar binnen gestouwd. Looks through me with its X-ray vision, and all systems run. Sisters bij Radio 1 en Automatic. Risa met Thijs Maldrink. Ja, De grote vraag is natuurlijk: rimpels? Is dat uh, een teken van wijsheid of is dat uh, verschrikkelijk? Uh, veel uh, vrouwen die vinden het uh, uh, verschrikkelijk, zo blijkt. Want 1 op de 52 vrouwen tussen de 18 en de 70 gaat naar een uh, plastisch chirurg om al die uh, lijntjes te laten vullen. Uh, of uh, botox uh, te gebruiken. Uh, afgelopen zaterdag stond een uh, artikel daarover uh, in de Telegraaf. Nederlanders, vooral vrouwen, uh, bezoeken massaal cosmetische artsen... vanwege rimpels, wallen en kraaienpoten... en uh, voor vollere lippen en voor uh, vollere billen. Onderzoekers aan de Erasmus Universiteit uh, vinden dat er nog... Veel te veel onduidelijk is over de risico van al dat soort behandelingen. Dus zij zijn een uh, onderzoek uh, gestart. Een van die onderzoekers heb ik nu aan de telefoon. Dat is uh, Tom Decatis. Hij is cosmetisch arts en uh, onderzoeker aan uh, de Erasmus Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is dat onderzoek nodig? Uh, helaas is het zo dat wij steeds meer complicaties op de steekuur dagen mm -hmm. En om goed de complicaties in kaart te kunnen brengen... moet je eerst eigenlijk weten van hoeveel behandelingen vinden er nu plaats en met 390.000 behandelingen in 2016 hebben wij eigenlijk voor het eerst ter wereld in kaart kunnen brengen hoeveel behandelingen er gedaan worden. Ja, Je moet trouwens heel even met de telefoon schudden of even naar een raam lopen. Want er vallen af en toe wat medeklinkers weg. Maar dat is daarna ongetwijfeld opgelost. Eh, want zijn dat dan veel? Want het is dus nu bekend. Hè. Um, u noemde het aantal. Uh, dat waren er uh, 390.000 uh, behandelingen in één jaar tijd. 390.000 in 2016. 1 op de 52 uh, uh, vrouwen ondergaat een botoxbehandeling of gaat voor een filler. Maar is dat dan veel of is dat niet zoveel? Als het nog nooit ergens ter wereld is uitgezocht, dan is dat dus een heel hoog getal. Het is namelijk heel moeilijk om alle specialisten die injecteren bij elkaar te brengen. Dus want jij noemde al terecht in de inleiding plastic chirurgen. Maar je hebt dus in Nederland ook cosmetische artsen en ook dermatologen die die behandelingen uitvoeren. En we hebben ze nu voor het eerst goed in kaart kunnen brengen... en tot die uiteindelijke slotvond van 390.000 behandelingen gekomen. Maar probeer uh, eh, ik in uw woorden dat, uh, dat dat niet oké okay is... dat uh, dermatologen en uh, uh, cosmetisch chirurgen dat ook doen? Uh, nee, dat is juist een hele goede zaak... als je maar naar een goede, gecertificeerde cosmetisch arts plastisch chirurg of dermatoloog gaan. Want het grote probleem is, is doordat de regelgeving nog niet in orde is... dat er uh, cosmetisch artsen zijn die uh, bijvoorbeeld uh, niet gecertificeerd zijn. En doordat ze niet gecertificeerd zijn en niet gecontroleerd worden... kunnen er helaas wel eens uh, dingen goed misgaan. Ja, en hoe weet je of je bij een uh, goed gecertificeerd arts bent? Ja, je kunt van iedere dokter opzoeken of die lid is van een beroepsvereniging. Dus de beroepsvereniging van cosmetische artsen of dermatologen of plaschirurgen. En uh, wij werken als Nederlandse Vereniging van Cosmetische Geneeskunde ook samen met de overheid. Want aan het einde van dit jaar zal daar waarschijnlijk allemaal verandering in komen. En komt er ook een, een zogenaamde profielerkenning. Mm -hmm. En dan wordt cosmetische arts zijn wordt ook een medisch specialisme. Oké, okay, dus dat is ook nog eens een stukje, uh, hoe zou ik dat zeggen? Extra uh, erkenning of kwaliteit of. Uh... Correct. Ja, en inderdaad. Waar, waar kunnen mensen dat dan, dat dan zien of zij uh, gecertificeerd zijn? Want dat komt op de, op de, op de website. Ja, je kunt naar de, de desbetreffende website gaan. Dus bijvoorbeeld de Nederlands Vereniging van Cosmetische Geneeskunde, van de Cosmetische Artsen. Die heeft dan de, de, de NVCG ja. en dat website. En zo heeft iedere beroepsvereniging dat. En uh, ja, langzamerhand komt er dus steeds meer duidelijkheid voor de cliënten waar ze naartoe moeten gaan. Want als je bij mij op mijn spreekuur komt en ik zie mensen die al vijf jaar lang met een sjaal rondom hun gezicht lopen. en zich volledig mismaakt vinden. ja, dan, dan, dan, dan draait je maag om en je hart. Die, die, die schreeuwt van... hé, hey, ik ben toch dokter geworden om mensen te helpen? En dan zie ik zulke schijnende gevallen. Ja, dat, uh, dat heeft me heel erg aangegrepen. En om die reden zijn we gestart... met het complicatiespreekuur... in het Erasmus in Rotterdam. En, uh, dus te herstellen wat, uh, wat, wat, wat schade die is aangericht... door uh, niet-professionals eigenlijk. Of Beunhazen, oh, Beunhazen. Ja botox ja, nee, dat is het juiste woord. U heeft ja, ook even mijn, mijn Instagram bekeken, hoorde ik. Dat is correct. Zou, het, ja. uh, zou ik een behandeling uh, nodig hebben? Want ik begin wel een beetje. Dat komt denk ik door al dat nachtwerk. Toch wel een, toch wel een voorhoofdrimpel uh, gekregen. Ja, maar je hebt een hele goede kop. Oh. Dat is, dus het enige. Ja, dat, dat vind ik echt. En het enige wat ik voor jou uh, zou kunnen verzinnen. Is dat je net zoals ik een beetje last hebt van een uh, terugtrekkende haarlijn. Een, dus terugtre o een terugtrekkende haarlijn? Maar if, dat, ja. uh, okay. dat heb ik altijd al een beetje gehad, hoor. Ja, maar daar misschien moet, kunnen we eens in de toekomst over praten. Goed, ga ik uh, daar uh, nog een keertje voor bellen. Dank u wel. <lacht> <lacht> fijne, <lacht> fijne, fijne dag, dag. Tom de Kater is onderzoeker aan de universiteit, uh, Erasmus Universiteit... en uh, zelf ook uh, cosmetisch hart. Dank u wel. Oké, okay, tot ziens. Yes.